Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville is een schietpartij geweest. Volgens de brandweer zijn er bij meerdere gewonden gevallen. Lokale media melden ook vier doden, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. De politie zegt wel dat de schutter dood is. Hoe dat gebeurde weten we nog niet. Het gaat om een christelijke privéschool met zo'n 200 leerlingen. Eurocommissaris Frans Timmermans komt naar Den Haag om koffie te drinken met bbb leider Caroline van der Plas. Ze gaan dan praten over het Nederlandse stikstofbeleid en Europese regelgeving op dat gebied. Dat de twee met elkaar zouden praten was al duidelijk, maar er was wat gedoe over wie naar wie toe zou komen. Van der Plas zei gisteren nog in WNL op zondag dat ze niet blij was met de eerste reactie van Timmermans. Het kwam op mij een beetje over van ach ik ga die uh, domme krullenbol eventjes vertellen hoe de regels in elkaar zitten. Dat, dat, zo kwam het wel op mij over. Uh, ik doe serieus mijn werk. Ik ik ben geen nitwit die net uit de ei is gekropen en ik vind dat je gewoon dan met fatsoen en met elkaar uh, moet omgaan. TikTokkers en Instagrammers hebben flinke invloed op de portemonnee van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de kinderen de verleiding niet kan weerstaan om dingen te kopen... die influencers aansmeren op social media. Vandaag begon de Week van het Geld om kinderen te leren hoe ze met dat geld om moeten gaan. Koningin Maxima was er ook bij. Nu zitten we allemaal in die online en digitale wereld. En daar komen heel veel verledingen in. Hè? Dus je zit heel veel tijd in je telefoon. In je telefoon komen allemaal reclames van dingen die je niet nodig hebt. Ook via game-apps worden kinderen vaak verleid om allerlei dingen te kopen. Bijvoorbeeld om verder te komen in het spel. Krijg je nog het weer, de rest van de avond blijft het droog. Vannacht kan het gaan vriezen, morgen een mix van van alles. Begint zonnig, maar s'avonds komt de regen aan. Het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Big Ben.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 Nooit moeilijk doen hoeft niet.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 Ik ben hem even agressiever Ga even uit dat ik ga verliezen Het is totale arrogantie Maar dat zou ik nooit hard opzetten Niet spieken Ga even uit dat ik ga verliezen Het is even wennen maar zo werkt het ook. Een gratis paar. Is alles gegeven Die wijsheid Heb ik van Jezus Maar dat wil ik niet te Ik Zeg Een roedel hadden in de kamer We waren best wel vriend geschokken Maar het was ook heel toen was ik daar, ik liet het zo.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 EP-release gaat doen in de Sinetol. Aanstaande zaterdag. Ik heb het over deze band. Von V. En dit is het nummer Aarlender van die EP. Undecided.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 Ja, de onderkant van Nederland Muziekland en de ravelranden. Want de scherpe rand van Platenland, om maar eens even een term er doorheen te gooien. Dat gaat op zich goed, maar het kan altijd beter. Het is steeds bereikbaar voor de festivals, Bijvoorbeeld. Ja, er zijn er nog meer. Ik bedoel, wij vinden, dan heb ik het over collega Willem de Waard en ik... ...vinden dat bijvoorbeeld zo'n Alex Nieuwland daar toch ook wel een beetje in thuis hoort. Dus om maar even één te noemen.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 Ja. Uh, um, Undecided, dat is wel serieuze shit, uh, heb ik... Uh, want dat, uh, dat is ook uh, weer een, een beetje in de, in de categorie van... Of een beetje in het, ja, het schurende van openly remember eigenlijk. Of tenminste, uh, daar, daar heeft het wel dan ja. een beetje van weg, vind ik. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk opgedragen aan iedereen die in een verstikkende relaties zit. Huh? En het zijn er best wel veel. Uh, het werden eigenlijk steeds meer, dacht ik...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 dan komen ze vol V met Undecided. 25 maart, mensen. Dan uh, zijn ze dus in de Sint-Tol uh, te zien. Dat is komende zaterdag. Uh, vanaf een uur of negen gaat uh, Mankus beginnen met het hele verhaal. En dan komen zij nog uh, hun uh, <laughs> release show doen. Kijk, ja, er worden wat selfies uh, gemaakt. Uh, leuk. Ja, maar meer of uh, of wat, wat, uh, er worden momentopnames van Thomas gemaakt. <laughs> um, het, is, uh, het zit erop.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 Nou, het, het, het doet mij denken aan de gasten die we volgende week hebben. Dus uh, Lucas Rens met, uh, met een gitarist. Die hebben een soort dansie ingestudeerd en uh, Daar hebben ze een beetje lang om geoefend. Maar dat uh, oh, hebben jullie dus ook, uh, kennelijk ook uh, gedaan. Uh. Well, misschien kunnen we gaan MSN'en met ze. Uh. <laughs> MSN'en, dat is wel een, uh, van een honderd uh, jaar terug geloof ik. ben dat idee. Um, ja, maar goed. Uh, uh, jullie komen uit Amsterdam, Utrecht.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 Beginnen we alleen een uur eerder. Ja. Goed, het was uh, reuze leuk om jullie hier uh, te hebben in uh, de studio. Ja, inderdaad ja, uh, gelijk. Dankjewel. Hè. En uh, graag tot een andere keer. Yes, Dankjewel. Ja. Dank voor Bedankt. de grote support. Oké, okay. ja graag gedaan. <laughs> um, over support uh, gesproken. Deze meneer uh, die was in het uh, Nederlandse muzieklandschap een keer...